Triem Straatman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben met elkaar gebeld. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Ook willen ze elkaar binnenkort ontmoeten. Trump zegt zo snel mogelijk te willen beginnen met de onderhandelingen. En hij heeft ook een gebeld met de Oekraïnse president Zelensky. Die zegt een nuttig gesprek met Trump te hebben gehad. Eerder vandaag zei de Amerikaanse defensieminister Hexet... dat Oekraïne het door Rusland bezette grondgebied moet opgeven... net als de wens om NAVO-lid te worden... De Verenigde Staten laten de Russische crimineel Alexander Vinnik vrij... in ruil van de Amerikaan Mark Vogel, dat meldde Amerikaanse media. Vinnik beheerde jarenlang een van de grootste crypto-platforms... en werd in 2017 in Griekenland opgepakt. Werd verdacht van het witwassen van miljarden aan crimineel geld. Vogel, die gisteren uit Rusland al terugkeerde naar de VS... was in Rusland veroordeeld tot 14 jaar cel... omdat hij 17 gram marijuana in bezit had. Richard K., de verdachte van de dubbele moord in Wijteveen, had stoornissen, maar dat is geen verklaring voor zijn daden. Dat zeggen deskundigen die K. hebben onderzocht in het Pieterbaancentrum. Ze kunnen niet verklaren waarom K. op 16 januari vorig jaar overging tot het doden van een echtpaar met wie hij een hoog oplopend, hoog oplopend conflict had over een huis. Volgens de deskundigen was K. destijds in staat om zichzelf af te remmen. De provincie Zeeland trekt samen met Middelburg, Veren en Vlissingen 160.000 euro uit voor een kenniscentrum over het slavernijverleden. Het centrum geve wordt gevestigd in het Zeeuws archief in Middelburg en moet een plek worden voor kennisonderzoek en educatie. Zeeland hoopt op te trekken met het kabinet dat ook geld zou hebben vrijgemaakt voor zo'n plek. Zeeland speelde een grote rol in de Nederlandse slavenhandel.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 Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Pop Boulevard. Het ZSM radioprogramma met leuke en interessante feiten uit en over de popmuziek. Vanavond ga ik met Piet weer twee albums bespreken die we niet willen, kunnen en mogen vergeten. In het eerste uur Presents from Nancy van Super Sister. En het tweede uur Don't van Robert Wyatt. Spreek ik het goed uit Piet? Uh, ja hoor, volgens mij... Uh... Ja, ik heb een gegeven, het, uh, het is een afkorting van Don't Understand of zo, hè? Dat of was Don't Understand, het, ja. Don't ja dat, uh, daarom, dus het is al een beetje een soort woordspeling. Ja, maar het is weer een interessante keuze natuurlijk. Allebei, denk ik, hè? De Super Sister, het eerste album van Super Sister. En dit uh, album van uh, Robert White. Is ja, niet is het, is het, wat is de link tussen die twee, uh, Bim uh, we nou, we zullen straks zien dat uh, uh, Truck Super Sister wordt ook gezien als uh, uh, Canterbury uh, Scene eigenlijk hè, en dan kunnen we softmachine en Robert Wyatt misschien ook een beetje onderschakelen. Uh, ja, sterker nog, ik denk dat dat een beetje de vertolking van uh, Canterbury Style is. softmachine die hebben dat uh, als eerste denk ik op de kaart gezet. Ja, zeker. Ik geloof ik ook wel. Super Sister was uh, later, maar die hebben natuurlijk heel goed eraan geluisterd. Ja, dat kun je ja. ook zeker horen, dus ik vind, heel, ik vind het wel een mooi duo deze plaat. Hoewel natuurlijk dat tweede album Donder staan is alweer een heel traject verder verwijderd van het oude softmachine, ja, maar daar we hebben we het wel, nog ja. zo wel over. Dat is natuurlijk ja. nog weer ja. Ja. echt heel erg persoonlijk ingekleurd door Robert Wyatt. Ja. Oké, okay, maar dan gaan we twee uur wat verder op in. Het eerste uur gaan we dus uh, uh, alle aandacht geven aan het album Presence from Nancy van Super Sister. Maar eerst iets over ontstaan van de band. Het is een Nederlandse groep uit Den Haag. Bestond oorspronkelijk uit Robert-Jan Stips, Keyboard en de Zang. Sasje van Geest, de fluit, de dwarsfluit eigenlijk. Hè. Marco Vrolijk, de drums. En Ron van Eck, basgitaar. En de band kwam voort uit de schoolband The Provocation... van het Grotius Lyceum in Den Haag. En begon rond 1967 alweer als Sweet Oké okay Super Sister... met als ideeënman en liedjeschrijver Rob Douwe. Rob Douwe die, uh, duwde de groep meer de psychedelische richting op... maar hij verliet uh, niet lang daarna de band. En terwijl uh, Robert Douwe Nederlandstalige nummers over onderwerpen... als Blauwe Dwergen had geschreven... Ging de groep nu verder als een meer serieus muzikaal kwartet dat onder de verkorte naam Super Sister... voornamelijk instrumentale of Engelstalige nummers bracht. De stijl van de band was avontuurlijk toetsen progressieve rock die verwantschap had met de Canterbury scene. Daar komen we straks wat meer op in. En er waren duidelijk invloeden merkbaar van de Soft Machine... waarvan Robert-Jan Stips een groot bewonderaar was... En we zullen later ook zien dat uh, Robert-Jan tips ook een groot bewonderaar uh, was van Frank Zappa. Dat je die muziek ook wel terug hoort in zijn... Uh, in de Super muziek. Hè? En van beide is uh, het eerste album, uh, Presence from Nancy... een goed voorbeeld van. Het album heeft uh, uh, tien tracks... en bestaat eigenlijk drie suites... verdeeld in verschillende tracks... en twee afschonderlijke tracks... We gaan als eerste luisteren naar uh, de eerste suite, Presence from Nancy. En dat heeft eigenlijk twee tracks, Introduction en Presence from Nancy zelf. Ja. Het eerste stuk, Introduction, is een jazz rockstuk dat opent met drums en fluit... gevolgd door fluit in dit up-tempo nummer. Het is een mooi jazzy stuk met geweldige fluit en piano over een energiedrumwerk. Presence from Nancy, het, het tweede stuk van de suite is een ander uptempo stuk. Het introduceert wat meer jazzy complexiteit met een prominente piano. Deze is licht en luchtig met de fluit in de prominente rol. Dus we gaan nu even luisteren naar de eerste suite... en de eerste twee nummers van Presence from Nancy... geschreven door Ron van Eck, de basgitaar, en Robert-Jan Stips. Ja, wij zijn natuurlijk een paar keer geweest naar uh, zowel Super Sister als groep. Klopt, ja. Als uh, solo-optredens van uh, Robert Stips. Ja. En hij vertelt heel veel, hè? Tijdens een. Ja, leuke ja. En hij, als ik me goed herinner, vertelde hij ook een stukje over de ontstaan, geschiedenis van Super Sister. Wat jij zegt, is eerst sweet oké. Okay. Ja. Of uh, Nee, heette dat zo? Sweet oké, okay, super ja, Sister sweet okay. Ja, sweet Dat het. Uh, dat was ook het leuke van die tijd, alles kon. Hè? Het was een soort allegaartje van, zoals Stips het ook zelf beschrijft... van, van, van toneel, van uh, muziek, van gedichten, alles ook uh, ja. kostuums. En Ze wisten op een gegeven moment ook zelf niet meer... uit hoeveel mensen de, de band bestond. <laughs> het was gewoon een soort happening. Ja, ja. Een soort happening is misschien wel op zijn plaats. En pas later, ja. dacht ze, toen ze ook een beetje... Ja, een soort van ontdekt werden. Dat er potentie in zat. dachten, we gaan het een beetje structureren. Ja, waarom waren gewoon niet een band van vier, van vier man. En gaan we daar eens even kijken ja, wat eruit komt. Ja, ja, ja. Maar het is wel leuk zoals het begon. Hè, de tijd is dus dan uh, ja. totaal hip en totaal... Uh, ja, maar ze zaten op het lyceum. Inderdaad, ongelooflijk, hè zo jong. Ja, dat is de tijd uh, dat je alles durft en alles probeert, denk ik. Juist als je <lacht> 17, 18 bent, want ja. zo oud waren ze, waren ze waarschijnlijk. Ja. ja, 67 en het doorbraak is eigenlijk komen in 1970, ja. Wat het album wordt nog steeds gezien als een van de meest iconische werken in het Nederlandse progressieve rock en Canterbury scene. Het album heeft zowel muzikaal als conceptueel betekenis in verschillende opzichten. Ik zal ze even benoemen. Het is progressieve en experimentele muziek, want ze combineren elementen van de progressieve rock, de jazz, psychedelica en de klassieke muziek zelfs. En zoals gezegd, het album wordt vaak vergeleken met werk van de bands als Soft Machine en Caravan. En zoals we kunnen horen, het bevat complexe structuren, ongewone maatsoorten en humoristische teksten, wat toch ook een belangrijk onderscheid is van de conventionele rockmuziek uit die tijd. Wat je toch ook hoort in het album, het zijn de humor en de speelsheid. Bijvoorbeeld de titel, 'Princess from Nancy, verwijst naar een fictief of symbolisch geschenk. Waarbij Nancy wordt opgevat als een metafoor voor inspiratie of fantasie. Nou, een hele deftige zin allemaal. Maar het blijft inderdaad een fantastische mooie titel ook alleen al, 'Princess from Nancy. Ja, ja. Je koopt een LP en het is een... Meteen een present, meteen een cadeautje koop je voor jezelf. Daar zit heel veel in. En, uh, wat je ook zei over uh, Soppa. Ja? Ik herinner me, uh, heb je misschien ook wel gezien, op internet is dat te vinden. Soppa was in zijn begintijd ook nog wel een best uh, net uitziende man. Hè, zo, zo rond de twintig. Toen kwam hij op een gegeven moment op de televisie uh, in een keurig pak met stropdas. Klopt, ja. En toen heeft hij ook laten zien hoe hij muziek kon maken uh, met een fiets. Of met een fietswiel. Echt waar, oké. Okay. En je ja. ziet die host een beetje naar... Hij neemt hem nog net niet helemaal in de maling... maar je ziet host, je zo n, zo n clown, je je wel, we hebben nu zo'n clown. Hij wist natuurlijk nog niet ja. dat hij eigenlijk een, een genie voor zich had. Maar de, ja, niet vanwege ja. die fiets, maar dat zou later blijken. Ja. Maar om maar aan te geven dat ook zo'n zo gewone doorsnee uh, Amerikaanse talkshow host... Ja. Toch openstond Voor zoiets experimenteels. Het was Tot eigenlijk ten, een ja. hele ja. bijzondere tijd. Waarin ook ja. gewoon de, de avant-garde een soort van geaccepteerd werd door de, Klopt, door ja. de mainstream media. Want je mocht ja. het. Sapper mocht het toch maar doen. Ja. Misschien dat, dat uh, stips en zijn maten ook zich daardoor gesterkt voelen of een beetje dapperder werden om ook. Maar voor koordjes tussendoor te doen en uh, hele ja. afwijkende dingen van het gewone standaard zeker. Uh, ja. repertoire. Ja. ja, het was een invloedrijk debuut hoor. Het, was, uh, het vestigde hen direct als een uh, unieke kracht in de progressieve rockwereld. Het was ook niet dus... na te doen, het was complex. Nee, zeker niet. Nee, nee. Het had ook zelfs een culturele bijdrage, zeggen ze hier. Ja. Het album markeerde het begin van een periode waarin de Nederlandse bands zijn eigen stem ontwikkelden binnen internationale muziekvormingen. En natuurlijk het belangrijkste is denk ik de combinatie van technische virtualiteit, humor en vernieuwende geluiden maakt het album tot een culturele mijlpaal. En Volgens ook mij nog, uh, ik heb het hier voor me, ja? de hoes is toch ook wel weer bijzonder, Vier magere jonge mannen, waarvan twee met bril, <laughs> helemaal in het zwart gekleed, ja. in een zwart geblakerd bos. Dat hebben ze uitgezocht. Dat is een militair oefenterrein. Ja. Waar af en toe wel eens wat, wat in de fik gaat, ook, ook bomen. Ja, ja. En uh, ja, dat heeft al enorm. Ook die, die hoes was, was heel erg. Klopt ja. Afwijkend en ja. meteen ook een soort overtuigend voor, ja. de, voor de groep. Maar dat is de achterkant. Het voorkant staat ze volgens mij met hun benen wijd achter elkaar of zo, toch? Ja, klopt. Maar wel ja. in datzelfde bos. Alleen datzelfde die, bos. is dat niet zo duidelijk op die foto. Maar de, nee. En wel allemaal in die, allemaal die zwarte t-shirtjes met korte mouwen. Ja, ja. In de bloei van hun leven. He? Nou, in ieder geval wel in de bloei van hun jeugd. Ik denk ja. dat uh, Stips nog wel later zijn. Uh, ja, nog betere geworden. Nou, heeft bereikt. Nou ja, het kwam nog een album daarna, wat toch wel ja, internationaal zeker. meer ja. gewaardeerd wordt. Maar ja. we, we houden ons nu even bij de les bij uh, Presents from ja. Nancy. Oké, okay. we gaan door naar het tweede deel van het uh, uh, album. Uh, tweede suite, suite. En dat is uh, Memories Are New. En deze suite heeft drie tracks: Memories Are New. 11 8 11 8. En Dreaming Real While. Het is een geweldige vocale trek met experimentele en griezelige klank en vocalen in de stijl van Richard Sinclair. Het heeft een fijne melodie en mooie instrumentale passages gecombineerd met complexe en interessante momenten. Ja, nou, zegt het al, 11-8, dat is de maatsoort waar het in speelt. Ja, dat is het volgende nummer, ja. Het is een hectisch nummer, dat is veel lijkt op het vroegere geluid van een softmachine. Wat je ook veel is dat... Uh, dat orgeltje dat uh, ja, een beetje verstemd is voor zo. Dat een hele hoop effecten in zich heeft. Ja. Dat vind ik ook een typisch... Uh, Prachtig. Dat, dat, ja, dat is, dat is heel erg van Mike Redledge afgekeken. Die, uh, dat is echt een, uh, een hele vernieuwende toetsenis was dat. Echt een van de grote van de progressieve rock. Yes, als je het see. mij vraagt. Ja, ja, ja. En als laatste uh, van deze, uh, deze suite is uh, Dreaming Real While. Dat is een zeer ontspannen en droomige ambiance met zijn rustige fluit die de bas en cymbalen leidt. Het is een zwevend mediatief stuk dat wat ademruimte biedt met zijn langgerechte kosmische melodie. Het is wel heel erg melancholiek, dat nummer. Klopt, ja. ja. Loodzwaar. Lood je moet wel in de stemming zijn om ja. dat te luisteren, anders dan kun je het beter ja. afzetten. Ja, de betekenis van Dreaming uh, Real Well of Real well' yeah, ...lijkt vooral abstract en kan geïnterpreteerd worden als een, als een reflectie... ...op de grenzen tussen droom en werkelijkheid. De titel suggereert een paradox. Dromen worden hier neergezet als iets dat zo levendig of intens is... ...dat het bijna echt wordt. En het thema sluit aan bij de filosofische en psychologische fascinaties... ...van veel progressieve rockbands uit die tijd op een wat BNE's is diepgravend geworden, zeg. Knap, hè? Hey. jongen jonge. <laughs> dat, nog even terug naar Memories Are New. Dat ja. is, um, ik heb hier ook de, een, een later werk. Uh, ik denk het laatste werk van Super Sister. Ja. Dat, is, dat begint ook met... Dat opent ook met Memories Are New. Oké. Okay. Ja, een, een, een cd uit uh, 21. Um, hoe heet die uh, CD? Memories een ja. New Vier is dat. Oh, vier. Oké. Okay. Dat heeft... Uh, ik moet even kijken of ik het jaar dan goed zeg. 2019, sorry. in strandtijd in Scheveningen... heeft Stips ook uitgebreid uh, oververteld... in zijn live optredens. Maar dat was toch Moog die andere band was. eigenlijk of zo? Dat hij opnieuw Super Sister... Wou, uh, tot leven wou brengen? Ja, hij, regis, heeft, uh, hij heeft de naam omgedraaid. Ja, inderdaad. Klopt, ja. En Naar uh, Reds is Repis, als ik ja, het goed zeg. Dat klopt. is de Super Sister uh, andersom... Maar, Memories Are New vier. dat wil zeggen dat, je al, dat er al vier nou, versies van het nummer, in ieder geval, ja, vier nummers moet heeft geschreven. Ja. Ja. Ja. En uh, twee staat volgens mij op een solo-album van hem. Oké, okay. ja. Yeah. En je stip uh, solo, stip solo. En drie moet ik nog even opzoeken. Want okay. Het is yeah. een interessant uh, vierluik, hè? Zeker, ja. Yeah. Kennelijk yeah. uh, intrigeert hem dat toch, de, de, het hele begrip van Memories, Memories Are New? Here, yeah. Ik denk dat hij ook heel erg. Um, kan te maken hebben dat hij ook het verleden. Uh, heel erg goed is om het verleden act, uh, te actualiseren. Ook in zijn optredens heel graag vertelt. en ook met enorm veel detail en plezier. hoe dat vroeger eraan toe ging. Ja. ja, nou je dat zo zegt. Memories are new, dat, dat is eigenlijk een tegenspraak. Uh, ja, of Herinneringen je, uh, zijn nieuw. Ja. Dat is de, ja. Uh, Zou het kunnen zijn dat je elke zin? dag nieuwe herinneringen krijgt. Ja. Nou, ik denk dat hij bedoelt dat je ze fris en levendig houdt door, de, door ze ook uh, uit te spreken en het erover te hebben. Oké, okay. dus uh, te herinneren eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. I cigarette blow my mind and fill my head. You let me get to a change. Told me I felt strange. You're clever, try to live in a blaze. There's no to retrace. Light my face, I cigarette blow my mind and fill Two memories on you We komen alweer bij kant 2 van het album. En dat begint met het nummer Combo Boys. Een korte muzikale parodie... met wat dwaze ensemblezang en afsluitend pauzes. Het is een vocale track met verwijzing naar Frank Zappa, En die eindigt met een referentie naar She Was Naked. De eerste single van Super Sister. Ja, ja. En dan krijgen we hier een hele mooie overgang naar Mexico, vind ik. En dat is het begin van de derde suite. Metamorphosis waarin we veel fus basgitaar horen van Ron van Eyck... en natuurlijk ook het stuwende en strakke ritme van Marco Vrolijk. Het heeft, zoals gezegd, ook weer drie tracks, deze suite. De eerste is Mexico. De tweede is Metamorphosis. En als laatste, ook weer een vreemd, uh, grotesk nummer, Eight Miles High. Mexico is een agressief nummer met een duidelijke softmachine-invloed... Het fuseert hun twee stijlen behoorlijk goed, de jazzpatronen en de leuke soft rock met een licht psychedelische houding. En het volgende nummer Metamorphosis is echt een typisch supersisten nummer dat een aantal van de meest dichte passages op het hele album bevat. Het is waarschijnlijk het meest experimentele en vreemde van alle stukken op dit uh, album. En als laatste, 24 seconden Eat Mars High, dat is een heel kort stuk. Het nummer van de Birds gecombineerd met George Kerwin's Summertime. En volgens mij ook weer een hele duidelijke uh, toch wel, uh, link naar Frank Zappa. Grappig is, we hadden het net over Memories Are New, dat Stips dus uh, ook nummers terugkomt op nummers van vorige albums. En daar weer mee, mee als het ware, met de titel of met het muzikaal yeah, waarmee doorgaat. Yeah. Op die plaats van uh, Reds is Repus. ...staat een nummer dat heet Max Ico. Dus de naam Max heet hij van zijn voornaam, Ico yeah. van zijn achternaam. Als je dat een één keer zegt... ...dan krijg je Mexico. Mex <laughs> dus dat is ook weer een knipoog... Yeah, yeah. Uh, ...naar Mexico. Yeah, yeah. Dus hij is echt volgens mij... met, uh, ...we hadden het erover net... ...of jij ook van... ...hij heeft geprobeerd of hij de supersister... ...sound, sound, sound en on. de stemming... Ja, ...en het gevoel ja. Ja. nog kon reproduceren. En hij ja. is ook heel dicht bij... ...die nummers van Present from Nancy... Gebleven, in ieder geval met de Zeker, thematiek oké, ja. en ook de, ja. de ja. naamgeving. Dat vind ik uh, eigenlijk wel een leuk detail. Misschien zit er nog meer uh, verborgen links in. Uh, in die laatste uh, cd. Maar ik, deze, dit zijn de twee die ik eruit heb kunnen halen. Okay. En zoals gezegd, uh, Combo Boys eindigt met een referentie naar She Was Naked. Uh, She Was Naked was ook speciaal. Want uh, Super Sister debuteerde begin 1970 met een single. She Was Naked, en als bacon spiral Sparecase. En die geheel tegen eigen verwachting in... werd opgepakt door de piratenzender Radio Veronica... en mede daardoor op het randje van de top 10 belanden. De 11e plaats als hoogste, ja. Hierdoor werd de groep snel serieus genomen... en kon het op het hoofdpodium van Holland Pop Festival in Kralingen spelen... Ja, dat hebben we allebei gemist, inderdaad. Hè? Jammer genoeg, ja. Onze goede vriend Rick, die hadden we uit moeten nodigen, want die was daarbij, hè? Ja. Of was het Ja, ja die was, was erbij, ja, inderdaad. Ja, die was daarbij, hè. En dan de, de gast die we vorige keer hebben geïnterviewd, Joop van Brakel, die was er ook bij, hè? ja. En die is even dus ik had er ook moeten zijn. Maar ja, helaas. Waar was je? Waar was ik inderdaad? ergens Krantenwijk, ja. Oh ja. ja. Krantenwijk, ja. Om andere dingen te doen. Ja, ja, ja, ja. En omdat she was naked een hit werd zo vast eigenlijk mocht de groep ook. En daar ging het eigenlijk om, een album opnemen. En dat werd het Sisters eerste album. 1 2 3 4 a one, a two, a three, a four. Do-do-do-do-do do-do-do do-do do-do do do-do do-do do-do do-do do do-do do-do do-do do-do do-do do-do do do-do do-do do do-do do do-do do-do do do do do do-do do do do do-do do do-do doe do do-do do do do do do do do do do doe do do do do doe do do do do doe do do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 Doo-doo! For your memory to make Waiting to be in for a vocation Waiting for a yesterday to date To grow up for initiation Waiting for the decadence to brave Waiting to be strong for the departure Waiting to be killed on the waves We komen nu bij de laatste suite aan en dat is uh, Dona Nobis Pacium. En dit is totaal anders dan de rest van het album. Het kan het beste worden omschreven als experimentele en geïmproviseerde progressieve stemmingsmuziek. Mondvol. Ja. En het vormt een geestverruimende finale van een van de beste debuten van de Nederlandse progressieve rock in de jaren 70. Nog iets over de titel: uh, Dona Nobis Pacium is Latijn en betekent geef ons vrede. Het is een frase uit de katholieke mis en een oproep tot vrede, vaak gebruikt in klassieke muziekstukken. Maar Super Sister heeft natuurlijk een draai aan. Hij speelt echter met deze religieuze verwijzing door er op speelse en experimentele draai aan te geven. Dus die pakt het op je en en gaat er toch op, op een andere manier naar kijken en er iets mee doen. Het is een heavy nummer, een fantastische. Ja, ja het kenmerkt, Een scheurende een scheurende synthesizer zit erin. En complexe ritmes, onverwachte overgangen en humoristische elementen. Dat zit er allemaal in, eigenlijk. Ja. En omdat ze dat uh, Nobis nobispaatje continu herhalen, geven ze erbij een bijna hypnotiserend effect. En natuurlijk, de mix van de toetsen, de hemant en de fluit en de psychedelieve vibes, is eigenlijk wel typerend voor. De begin de jaren zeventig. Het paste totaal in die tijd natuurlijk. Hè? Ja, ik ja. ben natuurlijk nu op een verkeerd spoor, omdat uh, het nummer She Was Naked, einde, daar zit op een gegeven moment een, een heel stuk in. Dat Dona Nobis Pachem. Ja, klopt. Dat is een soort de tweede helft van het nummer. Ja. Met die uh, hele bijzondere keyboard solo. Maar dit Dona Nobis of van het album Present from Nancy, dat is een heel ander stuk, hè? Een heel, uh, is dat. Uh, dat, dat, dat staat er helemaal los van. Eigenlijk wel, alleen de titel is eigenlijk ja. een beetje hetzelfde. Ja. Maar luister maar, goed, het is een mooi nummer, maar eigenlijk heel wat anders dan de rest van het album. En dat maakt het er ook wel zo kenmerkend. En toch knap dat ze dat allemaal durven te plaatsen op één album, ja. Ja, het is een minst toegankelijke nummer. Het is ook heel dissonant en het is heel vervreemdend. Ja. Uh, ook daarvoor moet je in de stemming zijn. even wat kwijt over Shiva Was Naked. Dat is toch wel leuk om uh, daar een beetje de geschiedenis van te kennen. Want op een gegeven moment uh, kwam de zanger van groep 1850, Peter Chardin. Die wees zijn hun manager, uh, Hugo Gordijn, op de groep. Dus die heeft eigenlijk gezegd nou, uh, ga eens luisteren naar Supersis want het is verdomme mooie muziek. Laten we wat mee gaan doen. En op die manier zijn ze dus ook bij een platenfirma uh, firma gekomen en dan mochten ze een single uitbrengen. En zo is eigenlijk Supersis ontstaan. Dus we mogen de zanger van groep 1850 toch wel dankbaar zijn. Ja, ja? zeker. Het <laughs> is allemaal binnen het Haagse. Ik was ook een Haagse band, toch? Was ook een Haagse band. Of was ja. dat een Amsterdamse band? Ik weet het niet meer. Nee, Volgens mij 18, een Haagse 50. band, ja. ja. Op basis van het succes van die single eh, kregen ze een, uh, een contact bij Polydor. Ja, dat is toch wel leuk om op die manier te beginnen, ja. Heel leuk. Ja, ja. dat is een goed, uh, goede actie van die man. Oké, okay, zoals gezegd, uh, als we nog tijd over hebben, ik denk dat we niet veel tijd over hebben gaan we nog even uh, She Was Naked draaien en uh, Spiral Staircase. En na uh, nieuws en reclame gaan we door met Robert Waard en Donderstan.